Ashton bezocht in de Gazastrook verschillende bedrijven die EU-steun krijgen... waaronder een cementfabriek die door de Israëlische blokkade vrijwel stil ligt. Later vandaag praat Ashton met de Israëlische premier Netanyahu. Bij controle op en rond de Maas bij Maastricht zijn meer dan 50 boetes uitgedeeld. De meeste bekeuringen waren voor illegaal vissen en illegaal kamperen. Ook werden boetes uitgedeeld aan mensen die in de vaargeul van de rivier zwommen... en aan booteigenaren die hun papieren niet op orde hadden. De controle was gisteren tussen Visee in België en Borgare bij Maastricht. Zowel de Nederlandse als de Belgische politie was bij de actie betrokken. Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en delen van Duitsland zijn getroffen door hevig noodweer. Onweersbuien met hagel, veel regen en zware windstoot hebben veel schade aangericht. In de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken werd een man getroffen door de bliksem. In Tsjechië kwam een fietser om het leven door een omvallende boom. In de binnenstad van Innsbruck stond een halve meter water... doordat de riolering verstopt was geraakt door, hoge, door grote hagelstenen. In Oostenrijk, Tsjechië, slowakije en in het zuidoosten van Beieren liepen kelders onder en ontstonden verkeersproblemen... door ondergelopen wegen en omgewaaide bomen. De wereldberoemde wagner in het Duitse Bayreuth gaat verjongen. Nieuwe leider van de Vestspiele, Catharina Wagner... wil meer jonge mensen interesseren voor de wereld van de opera... en dan met name voor de werken van haar overgrootvader... Zo denkt ze aan de introductie van een zogeheten club-event, waarbij DJ's muziek van Wagner mixen met elektronische pop. Komende week staat er al een première van een kinderopera op het programma, gebaseerd op Wagner's Stanhuyser. Katharina Wagner noemt kritiek op de vernieuwingen absurd. Er is volgens haar geen sprake van dat de bijzondere sfeer van de festspielen in Bayreuth verloren gaat. Het weer, stapelwolken en zon, het is 22 tot 25 graden. Vanavond 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.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 minuut over twee. Het was altijd leuk als je dit soort nummers mee mag beginnen. Funking for Jamaica van uh, Tom Brown. Denk altijd aan uh, lekkere coole drankjes met dit soort uh, temperaturen. Hoewel, als je uh, buiten kijkt dan... Uh is het wel leuk, maar ik heb ook begrepen dat er toch nog een fris windje staat. Heren, hebben jullie het getest? Nou, ze zitten alle twee nee te schudden. Ja, Waar, ja, waarvan er één net mijn stoel heeft aangedraaid. Die zit normaal gesproken hier tussen 12 en 2 op de zaterdag. Dus uh, Maurice, <laughs> altijd leuk. Uh, Funking for Jamaica, Tom Brown, welkom uh, terug uh, bij deze zomerse zondag op ZFM. Het is uh, eigenlijk gewoon een verkapte muziek boulevard, zo moet je het uh, mooi zien. Uh, muziek boulevard extra large. Extra large. <laughs> uh, de andere die uh, aanwezig is, uh, daar moet ik ook geen ruzie mee krijgen met die man. Dat is Daan Lefferts. Dus, uh, <laughs> daar moet ik ook helemaal, uh, nee, moet ik helemaal geen ruzie mee hebben. Goed, we gaan, uh, we gaan zo even weer uh, straks natuurlijk om half drie weer een, uh, een echte uh, lekkere ouderwetse dance uh, classic uh, draaien. Dat komt omdat wij onze geschiedenis natuurlijk niet vlogen. Uh, en wie zijn we? Nou, zeker Rob Harms en ik. Want uh, wij hebben een piratenverleden. En uh, daar, uh, ja, daar draaiden we dat soort uh, nummers altijd. Uh, als we bezig waren op zolderkamers of achterafkamertjes. Dat soort uh, dingen. En we lieten ons inspireren door Amsterdamse etenpiraten. Die dat soort uh, werk ook al draaiden. We hebben nou ook zo'n uh, leuk systeem. Is dat, door wie is dat nou bedacht, Mo? Dat, uh, dat, dat systeem waar, uh, waar ik dus nu mee werk. Is dat, uh, is dat zo aankomen bij je of niet? Rijn van, nee, nee, nee. Rijn van Lunter hoor ik. Ja. Het is Erwin Molenaar volgens mij dit. Erwin Molenaar. Nou, ja. oh, er zijn de meningen over verdeeld. Is het, uh, of het Erwin uh, Molenaar Erwin is of, Molenaar, of Rijn van Lunter. Ja, we hebben hier zo'n systeem. Dan kan je dus slepen met uh, van, van uh, je muis met, uh, met een bestandje naar een, een of andere speler. Nou, dat was ik dus uh, zeg ik, dat was ik aan het uitproberen. Nou, dat gaat, uh, op zich gaat het goed. En ik ben natuurlijk op het internet wel wat aan het afstropen geweest. En dit was ook een van de leukigheden die ik tegenkwam. Hier Valérie Lacanange. Een beetje in de stijl van de Tour uh, vandaag. Uh, want ja, het zijn toch allemaal gekken op fietsen. En daar had zij het ook over. La folie! Beetje een freak plaatje, eerlijk gezegd. Uh, 16 minuten over 2. Boom, boom, Mencini. Wat uh, was dat ook? Nou, daar zat uh, Evert Nieuwsteden in. En die was van de Urban Heroes. En dit was een uh, zijdelings uh, uitstapje. wat deze Evert Nieuwsteden deed. Het uh, was niet uh, heel erg succesvol. Want uh, het haalde niet uh, verder dan een uh, tipparadenotering. Ritz Skies. En het uh, nummer was uh, overigens uh, uit de mouw gekomen van uh, George Coymans. Ja, die van. De Golden Ewing inderdaad. En vandaag jarig is een van de leden van Golden Ewing. Namelijk César Zuiderwijk. Hij is vandaag 62 jaar geworden. Dus dat uh, mag dan ook wel een beetje gevierd worden. Weer uh, met, uh, verder met uh, de popmuziek. Uh, ja, wat min of meer aan het aankomen is. En dan heb ik het ook over muziek die min of meer ook in een verloren theatertje aan zou kunnen treffen. Hier zijn ze. Mary had a little...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 could jump down in the city, I, I was in the man. Skies van Gangster, daarvoor een uh, drietal mensen, tenminste een band van uh, ongeveer drie, vier man waren daar bezig. Uh, de Ruud-Jansen-band samen met Joyce Meister en Lisette Braams in hun uitvoering van Proud Mary. En daarvoor, dan moet ik wel heel erg ver uh, terug gaan uh, grijpen, maar uh, er zat uh, nog iets uh, naar voor eerlijk gezegd. Moet ik even kijken hoor, jongens, uh, want dat heb ik. Ah, boom, boom, want zie je met Red Skies. Natuurlijk. Het is één minuut voor half drie inmiddels bij ZFM Zandvoort. Uh, zoals de mensen dan thuis zitten. Zou die dan nog eentje gaan draaien? Ja, ik ga er één draaien. Maar dat, uh, dat was afgesproken en dat gaan we ook doen. En wat je belooft, dat moet je ook doen. Hele leuke dance classic uit de jaren tachtig weer. En Het waren drie tot dames. Dat is een hele mooie. After the dance is through van Crystal.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 heb je wel geweten wat de al... Die tijd... Het is toch een leuk zomers-Nederlandstalig plaatje dit, toch? Hè? Want ik heb ze gezien, eh, vorig jaar in november stonden ze in de voorronde van de Rob Agda Award. Dit tweetal, één klein mannetje, maar groots in indaden. En een ander die weinig haar op zijn hoofd heeft, Marco Emmerich en Arnaldo Lopez. Of Emmerich en Co. En dit was het uh, nieuwe singeltje van ze. Wat ik al die tijd al wist. Leuke videoclip zit er ook bij, heren. Dus uh, mochten jullie uh, zitten te luisteren daar op de livestream, dan uh, kan ik je in ieder geval melden, we hebben hem weer gedraaid. Hij is heel erg leuk. En ik uh, ga je wel vertellen, dat uh, zou misschien nog wel eens voor wat meer sensatie kunnen zorgen in de landen in Nederland dan wel te bestaan. Uh, dit uh, komt overigens uit Graf de Rijp, waar we het uur ervoor hadden we vlucht 13. Dat komt weer uit IJmuiden, Amsterdam en omgeving. Dus ook weer uit de buurt. Dus uh, het, het, het zit allemaal uh, aardig uh, in elkaar. En er is ...ontzettend veel in... ...en om Zandvoort... ...en ook dit komt uit Haarlem... ...ook dit hebben we gezien in de vierde voorronde... ...van de Rob Akda ...zeer speciale band... ...Spoon Lives Moon... ...Eating Muffins With The Dead... ...zo heet het uh, nummer... ...en het uh, is opgenomen in Flinties... ...in Haarlem. We the picnic table... The sun was shining bright We were having fun, yeah From everywhere We had some muffins left They came with cars and boats and A hovercraft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 My hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives me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 Hello. En dat was hem helemaal uh, niemand minder dan de golden earring. Golden earring die uh, vandaag een jarig in een geleden hebben. Namelijk uh, Cesar Zijdenwijk, uh, werd vandaag 62. En ik het hele uur proberen, maar als ik dan een cijfer omdraai van een telefoonnummer... ...ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Dus ik kwam er ineens achter dat ik uh, twee nummers had omgedraaid. Ja, dan krijg ik natuurlijk nooit uh, degene uh, in kwestie aan de telefoon. Maar ik heb het uh, voor elkaar gekregen. De rode draad van vandaag was gangster en is gangster. Want we hebben er nog eentje nog te gaan straks in het uh, programma van, uh, van dit, uh, deze zomerse zondag. Tussen... 12 en 4, maar Daan van Putten van Gangster hangt aan de telefoon. Daan, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, lekker zo op het strand zitten denk ik hè. Ja, het waait alleen een beetje, maar <laughs> ja. het is lekker. ja uh, ik, ik heb het ook niet zomaar gedaan om, uh, om jullie als uh, rode draad uh, te pakken, omdat ik vind dat jullie dat verdienen. Want het is uh, recht toe, recht aan uh, uh, rock roll Gewoon uh, gaan met die banaan. Maar uh, er is denk ik in die tussentijd uh, dat wij elkaar voor het laatst hebben gesproken in mei en uh, nu toch wel het een en ander gebeurt. Ja, absoluut. Ja, zullen we eerst met het slechte nieuws beginnen en daarna met het goede nieuws? Het, het tikje van de sluier. Ja. <laughs> ja. Nou, ja, er valt uh, weinig, uh, weinig over de vertel, eigenlijk niet weinig. Ja. En, uh, het uh, project was eigenlijk voor mijn eindexamen. Ja. Tot en met 26 mei. Ja. En daarom wilde ik dat uh, een aantal mensen mijn liedje ging spelen. Mm -hmm. En na 26 mei hadden die mensen in principe hun taak voor bedacht. Ja. En was het aan mij of ik in het nog wel gegaan? Ja. En of zij met mij door wilde gaan. Ja. En uh, ik heb besloten ja. dat niet te doen. Niet te doen? Vanwege, nee. nee het, uh, het was leuk, maar tot, tot zover. Mm. En ik heb besloten om met nieuwe mensen verder te gaan. Ja. Uh, dus gangster blijft gewoon bestaan en de liedjes blijven zoals ze zijn. Ja. Yeah. Alleen ze worden door andere mensen vertolkt. Juist, uh, gangster blijft, maar uh, er is een, uh, een hele nieuwe situatie ontstaan. Vertel, wat, uh, wat gaan, uh, gaat het concept uh, veranderen? Gaat de muziekstijl veranderen? Uh, enigszins. Ja. Ik was uh, toch uh, niet, uh, uh, niet blij met het uh, concept gangster zoals het uiteindelijk op de plaat is gekomen. Het mm. doet wel heel vet, maar het was nog niet 100% mijn ding. Nee. Ja, dat wil ik nu uh, komend jaar wel gaan doen. Ja. Uh, proef ik uit jouw woorden dat je wat meer de singer-songwriter-kant op wil? Nee, juist niet. Juist, juist niet? Integendeel. tegendeel. Integendeel. In tegendeel. Nee. Nee, ik, ga, ik heb wel uh, natuurlijk die singer uit de kan het wel laten horen op mm het. -hmm. maar dat was ook de bedoeling. Het moest uh, een mixje van van alles worden. Ja. Maar dat ga ik in een andere band uh, doen. Ja. En met deze band uh, Gangster wil ik veel meer gaan rocken. Juist. En veel meer de festivals gaan opzoeken. Ja, dat, dat is een beetje het stevige uh, wat, wat je aan wil zetten. Uh, ja. Uh, Um, ja, maar dan moet je natuurlijk ook de mensen. Zitten er toch nog uh, van de band, uh, zijn er nog mensen overgebleven of heb je een compleet uh, uh, een nieuwe bezetting uh, uh, bij elkaar Een uh, compleet nieuwe bezetting. Een compleet ja, nieuwe bezetting? We zijn nog uh, een aantal audities, maar is dus over de bezetting uh, <lacht> is de bezetting nieuw, ja. Ja, uh, dan is mijn vraag natuurlijk, uh, nou ja, de, de andere vier zijn er dus uit, dat, uh, dat is dus duidelijk. Uh, ja, dat, dat, is toch, ja. uh, dat is niet om persoonlijke redenen. Nee, nee, nee, uh, dat is je... iets hoor, dat moet je absoluut niet begrijpen. Kijk, uh, de, de bandleden staan ook gewoon in andere bandjes. Uh, ja uit de Ruby, de Fudge, de uh, okay, Kevin wel. En ja, als je in meerdere bandjes speelt. dan heb je echt van band waar je misschien zelf het meeste voelt, of wat op dat ja. moment draait en ik kon dat niet gebruiken, kan ik daar ook zo'n andere beetje Nee, je staat, je staat lekker in de wind, uh, Daan. Ik, sta, ik zal even een beetje met uit de wind. <laughs> uh, maar uh, als ik het, uh, als ik het uh, zo begrijp... Ja, uh, Vrouwke was uh, met Hotel Wasinski bezig. Weer een ander was weer met iets. Uh, je hebt het heel keurig gezegd hè, ook. Van, het, is, het is ook geen persoonlijke reden. Dat, dat weet ik ook. Uit, uh, nee, uit, uit, uit die, uit die uh, kant van, van jullie kant weet ik ook dat dat ook uh, niet zo is. Het is uh, gewoon even goede vrienden. Uh, we, hebben het, uh, uh, we hebben de taak verbracht... En uh, dat was het eigenlijk. Dus ja, niet meer. En, en, dat... en als ik ze nog nodig heb, kan ik ze altijd bellen. Als ze het nog een keer leuk vinden... als ze nog een keer willen spelen met z'n anderen... dan is dat allemaal geen probleem. Een soort reunie. Voorlopig, uh, voorlopig even niet. Nee. Nee, ja, reunie. Nee. Ja zoiets. Ja. Dan kom je altijd weer bij elkaar, hè? Ja, het zou... Ja, uh, uiteindelijk is er op een gegeven moment zo'n... Ja. Maar het is goed te horen dat, uh, dat in ieder geval het, uh, het, het blijft bestaan, maar er zitten, uh, ja, er zitten wel wat veranderingen in. Dan is de, de vraag wanneer gaan wij dat merken? Uh, nou ja, kijk, het is nu uh, de zomer en ja. het festivalseizoen, dus uh, voorlopig blijft het even stil, maar... Uh... In september uh, komen we natuurlijk nieuwe geluiden. Ah, dan, dan zullen we het uh, mee gaan maken. Wat, uh, wat, ja. jullie, uh, wat jullie echt uh, gaan, uh, gaan doen? Wat ik, ja, wat jullie, ik, wat ik, echt ga doen. Juist. Wat ik echt wil laten zien met die ja. engsten. Ah, Oké. Okay. Nou, dus uh, heel ja, er... een oude website in de gaten zou ik zeggen. Ja, dat gaan we, dat gaan we ook zeker doen. Dat, uh, dat, daar hoef jij niet bang voor te zijn in ieder geval. Maar goed, het dat... is ook nog steeds. Verwijkbaar hè, omdat die niet uit de schappen wordt gehaald, je kan hem nog steeds kopen. Bij jou af te halen? Ja, je kunt een e-mail sturen of je kunt gewoon naar de verwerkershop lopen en daar ligt die ook. Heel goed. Nee, nee, nee uh, ja, de recordshop. ja. Ja hè? Oh, oké. Okay. Nee, zeg ik dat goed? Nee, de music store. De store in Amuiden, denk ik hè? Ja, de music store in Amuiden daar Hele. ligt die. Daar ligt hij. He helemaal ja. goed. Daan, dankjewel voor, uh, voor je bijdrage in uh, de uitzending uh, van, uh, van ons uh, vandaag. Want, uh, ja, het, graag gedaan. Het is niet zomaar. Ik bedoel, ja, ik, uh, ik, ik, ik, heb, ik heb er altijd toch wel uh, de nodige waardering uh, in, uh, in gezien. Dus uh, ik, uh, ik, ik, uh, ik ben heel nieuwsgierig en we wachten het natuurlijk af wat er uh, wat verder uit uh, gaat komen. Absoluut. En nee, Je bent de eerste die het hoort. Dankj <laughs> dankjewel. Oké. Okay. Hey, Goed, hè. dat was Daan van Putten. We gaan uh, op naar het nieuws. Hier is Tune van Secret Garden.